Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Doetinchem zijn automaat. Bewoners werden voor de zekerheid geëvacueerd... terwijl de explosieve opruimingsdienst tocht... naar mogelijk achtergebleven explosief materiaal. De daders in Doetinchem gingen er met onbekende buit vandoor. Vlaanderen heeft maatregelen genomen... om het dierenwelzijn in slachthuizen te verbeteren. Er komt meer cameratoezicht, de opleiding van het personeel wordt verbeterd... en de toezichthouder krijgt meer bevoegdheden...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 Onderzoekers van een Canadese universiteit zijn een deel van een unieke verzameling Noordpool-ijs kwijtgeraakt. De universiteit heeft in twee grote vriezers bijna anderhalve kilometer aan ijskernen liggen, waardoor een kapotte vriezer is een deel van de collectie gesmolten. De ijs wordt gebruikt voor onderzoek naar het klimaat. Het weer nog. In het zuiden is nog regen. Van het noorden uit zon, maar ook nog een enkele bui. Aan zee veel wind. En het wordt 8 tot 11 graden vannacht. Winterse buien. En de komende dagen geregeld zon. En een graad of 9. S'nacht ligt de vorst. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Dolly, het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Goedemiddag. Uh, zet de stoelen maar aan de kant. Zo is dat. Lekker een mondje vol. Heerlijk, hè? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. het <laughs> tijd van die vreemde dingen, denk ik, Nee, nee, nee, nee. Jodens, Shaka Khan en uh, I Feel for you. en aan het begin van uur 2... van Zandvoort op zaterdag. Zandvoort, en goedemiddag. En leuk dat jullie er allemaal bij zijn. En wat gaan we in uur 2 allemaal doen, uh, Dolly? Uh, ja, dat is een goeie. We hebben straks even een gesprekje met, uh, met Michel Vaas. Ja, he? vooral het, het uh, Ruithuisplein. Ja, uh, Och, je, het is alweer drie uur. Ja. ja, ik ben even helemaal van slag. Even kijken. Dan hebben we ook natuurlijk om half vier de evenementenagenda. We zullen ongetwijfeld tussendoor Willem nog aan de telefoon krijgen... om ons uh, te updaten over de situatie op uh, circuit Zandvoort. Heel goed. Hey, Heel kijk, zonder park. En uh, misschien nog een, een, een nieuwsberichtje, een nieuwsberichtje. tussendoor. En nou. uh, veel muziek, uh, ja, jouw ja, kennis. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Daar gaan we lekker mee door op de inmiddels zonnige zaterdagmiddag. Hier is Kovacs en Ding. Look here, there's something to know.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 Burst flick control vine all my in the rush. To attack Maryland with me Nina to Ella Ella to Bessie Bessie to attack Maryland De zingel van Kovacs en Digging. Ja, volgende week gaat plaatsvinden in Zandvoort. Vintage et Zandvoort. Op het parkeerterrein De Zuid. En de warming up, de demo daarvan. die vindt vanmiddag plaats op het uh, raadhuisplein. Nou, dat betekent dat CFM zo dadelijk even gaat schakelen met het uh, raadhuisplein. Met uh, Michel Vaas. Dan we horen alles over Vintage et Zandvoort. Blijf daarvoor luisteren. En hier is Treurnitz, Diggedex. En als de klok laat, de tijd is.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 Forum to dig.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 Klopt. Dus wat gaat er gebeuren? En, uh, wij staan volgende week uh, vrijdag de, de 21ste. Staan we allemaal weer uh, met, uh, met oldtimers, Volkswagen oldtimers natuurlijk. Uh, op Keertrein Zuid. Dus dan gaat het, uh, gaat het feest weer beginnen. Ja, en uh, aan wat voor uh, auto's uh, moet ik dan denken, uh, wil, uh, Michel?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 een uurtje of tien. Ja? Tot ook een uurtje of drie. En dan mag je met een willekeurige auto mag je een trein op rijden. Dan maak je wat voor auto. Uh, Oké, oh, dus daar zijn andere bepalingen voor. Je hoeft niet. Ja, te, te, te, te, te, te. Het is Bij... niet alleen voor Volkswagen bezitters, de kofferbak maar. Nee, nee, dan mag iedereen erop. Oh, Oké, okay. kijk eens aan.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 Voldoende ruimte, voldoende ruimte. Ja, geen enkel probleem. Op de fiets of met de auto. Op de auto kun je gewoon uh, op het, uh, het parkeerterrein, dus uit zelf parkeren. Ja. En nogmaals, een beetje luchtgekoeld autootje betaal je 5 euro en dan uh, mag je meedoen met de grasveldmieting. Ja, hartstikke mooi. En die, die kofferbakverkoop uh, op zondag, dat betaal mensen een tientje. En dan moet je even de aanwijzingen opvolgen van degene die je gaat parkeren. En dan, uh, ja.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 Ja, je hebt het wel nodig. Als ja. je al, als je al uh, stel dat je bij de poort staat, uh, ja. dan staan er twee, drie mensen bij de poort de ja. coortbex uit te delen en, ja. de, en de tasjes uit te delen. Ja. Uh, de een zat af te rekenen en dan heb je ja. zeker, als er, als er vijf, zes auto's tegelijkertijd aankomen, ja. heb je dus al twee, drie man nodig om de auto's o, uh, aanwijs te geven waar ja. ze te parkeren. Ja, ja, ja. ja. En je hebt en dan, uh, mensen nodig. Ja, ja. ja, dat snap ik, ja. Heb je voldoende ja. helpers uh, trouwens, Michel? Ja, ja, we hebben, kijk, sowieso uh, uit de Volkswagen, nou goed, wij draaien mijn vrouw en ik die draaien al aardig wat jaren mee, die Volkswagenwereld. Ja. En uh, er zijn ook zoveel mensen vanuit uh, andere delen van het land zeggen... joh, weet je, wij komen gewoon lekker vroeg en dan helpen jullie. Ah, oh, ja. wat leuk. Er zijn zoveel mensen die helpen. Ja, ah, geweldig. En zo ah. hoort het ook eigenlijk, hè? Ja. Het is geweldig. Ja. De Volkswagenwereld is echt geweldig, ja. Nou, mooi, uh, Michel. <laughs> Nog even voor de luisteraars. Van wanneer tot wanneer is het en waar...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 Yeah, yeah. He tells him, ooh, love, no one's Je hebt er waarschijnlijk niks van door, Dolly... maar ik ben nog een klein beetje bezig met de kwalificatie van de Formule 1... zo dadelijk om uh, 5 uur. Ja, de race in Bahrein morgen. En uiteraard houden we Max Verstappen voor je in de gaten...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 We'll <laughs> Zaterdagmiddag bij CFM. Joh, de windjammer en tassing en Turning. Je weet het toch, Dolly? Je moet niet alles tegen mij vertellen. Piepon de clown. En <middels> ja, ja, ja, ja. Wat, ah, ja wat, niemand wat, weet het, wat dus, ga niemand, jij dan doen? Wat ga niemand, jij dan doen? Niemand snapt waar we het over nee, hebben. Nee, nee. je wilt het ook niet vertellen, <middels> ook, hè?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 uh, uh, ik ben dus op zoek naar een, naar een slaapgelegenheid. En ik vertel jou nou net, en dan moet jij weer vreselijk lachen. Dat ja, er tuurlijk. niets was. Er was geen kamer te krijgen. Nee. Dus dat ik nu gekozen heb voor een pipowagen. Een pipowagen? Oh, vandaar, Ja, ja, ja. Nou, het past wel bij hoor. Ja, oh, nou, een pipowagen. Ja, dat, nou, dat, ja. dat, dat gaat wel leuk weekend worden ja, daar in Groningen. Ja. En even de zeehonden de groeten doen in Pieter Buren. Nou, wat wil je daar nou nog meer? Hè? Gewoon. Mm -hmm zodat ik gaan weer schakelen naar Willem van Deze op het circuitpark. The de paasraces en de truck races die ze dadelijk daar plaats gaan vinden. I promise that I'll hold you when it's cold out, never That every time I see it, my heart sing. Cause we lived at the carnival in the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 Jij wil hem niet afleiden, hè? Afleiden? Afleiden, ja, ja, je bent hem aan het afleiden, of is hij er nog niet? Is ja, hij er ja. nog niet? Ja, ja, hij is oh, er hij is er wel. Hij is, is, is er nog oh. oh. oh. oh. oh. Dan gaan we gewoon uh, live schakelen met uh, Willem van Dinsen. Jawel, de laatste keer uh, voor vandaag uh, wat betreft uh, de paasraces, uh, Willem. Want we hebben net de supercar challenge gehad.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 Amateur-cup uh, weer. Daarna krijgen we de STWC. En dan krijgen we morgen om uh, kwart voor uh, twaalf... Krijgen we al een uh, truckrace. Uh, de trucks uh, die dit weekend uh, drie racen rijden. Straks, daar ook. Dus er zijn uh, morgen om uh, kwart voor twaalf... en ze eindigen morgen de dag om uh, tien over half vijf... Uh, met open een race. Daartussen zit dan nog een... Uh, de tweede race voor de dus en de Supercar Challenge, die gaat om kwart over twee tot kwart over drie ook nog een race rijden. Oké, okay, morgen dus ook weer heel veel spektakel op het Circuit Zandvoort. Geen circuit Park Zandvoort meer, maar een vinslik bij Ja, ja, ja, te erg is dat, hè. Ja. Dat is even winnen, wie heeft dat verzonnen?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 Ja. Was hij teleurgesteld of niet?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 Weer een uh, verslag op de radio vanaf twee uur bij Andor Zandbergen, Zandvoort op zondag. Fijne zaterdag verder. Dag Willem. Oh, okay. bye, bye, bye. Bye. Bye. Hoi, bye bye. Hoi, hoi.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 En ook dit is alweer een hit die hij alweer een hele tijd heeft. En dat gaat werkelijk nooit vervelen, hè. Joh, de 24K. Trouwens dat met is met alle muziek hè, van Bruno Mars. Ja, ja, ja, dat gaat maar door, joh. Man, dat he? gaat maar door. Ja. Dat gaat ja. maar door. Ja. En wij gaan ook maar door, zodra ik Zeker. het derde uur. Maar we hebben nog even wat kort nieuws voor je. Ja, hebben we. Ja, want op het strand tussen Bloemendaal en Zandvoort is afgelopen week een bruinvis aangespoeld op het strand.